De Brekers, of de dagelijkse beslommeringen van een wonderlijke familie, beschreven door Peter Reumer. Vandaag dierenleed. Ja, ja. Uh, ja, wat is uh... Wat is Wisdom? Ja, nou, uh, kom op, hè. je denkt tijdens het al uren voorbij, ook hoor. Kan hem Hier Hier Ik zit niet elke dag achter zijn bord met stukken ja. schuiven. Uh, even de relax erin gooien, Peek. Kom, alsjeblieft. Hé, hey. hey, wacht eens even. Weet, nee. weet, weet. Uh, jij hebt zo gezet en toen zo en toen heb ik... Ja, hier, oh, let op. Eén, twee, schaak. Dat kan niet. Nou, ja, je ziet het toch, schaak. Dat kan niet. Waarom niet? Omdat we zitten te dammen. Dat is toch ook niks voor mij, Peek? weet? Dat geschuift de hele tijd, word ik nerveus van. Wat doe je ervan? Eh, zenuwachtig. Hé, hé, hé, hap ik eens nou, hou je een beetje in, ja. Ja, ja, zenuwachtig. Ah, Sorry, Peggy, mijn volgt. Nee, ja. ja, ik ben een beetje gespannen de laatste tijd. Hmm. Zaken? Eh, min of meer, mijn wijf. Zei ik de hele dag aan mijn kop, ja. over dit en over dat... en dan het een par Nou ja, net even te hard en dan is het weer de hele dag janken en goedmaken. Dood moeier word ik ervan. Nou, weer een oude zak Oh, doodmoe. Doodmoe. Schuif even een kruk onder mijn kont. Oh, God zal me even zitten. Wat, wat, wat heb jij gedaan? Schaat je uh, kolen los? Nee, ik ben van thuis komen lopen. Ik dacht, ik denk, ik ga even langs in de fietsenstalling voor een warm bakkie. Ben je helemaal van huis komen lopen? Ja. Jongen, jongen, Dat is zeker honderd meter. Zeker, zeker! Doodmoe. Nou, een huis is ook doodmoe, dus dit is vrolijk gezelschap met de vroege morgen. Ben jij ook komen lopen, jongen? Nee, ik ben moe van mijn werk. Ja. Oh, maar dan heb je geen probleem. Oh nee. Nee, want uh, ik ben dus moe van mijn voeten. Maar ik kan tegen mijn stappertjes niet zeggen, toedeloei, ik hou wel even een palander uit de kast. ...op mijn dood en dood voeten... ...zal ik nog een leven lang moeten schuiven, Als ik maar wel een wijze. Maar als jij moe bent van je waard... ...dan zit je er uh, gewoon aan de kant. Nou vader, weet jij ja. wel wat liefde is eigenlijk? Liefde is een lekker bakje koffie... ...en een onze Maar zeker geen schrijven, want waar... je dood van wordt. Nou, Fokke heb eigenlijk wel gelijk. En ik ben natuurlijk ook minder aangelegen... ...voor vrije jongen. Waren het niet en maand mijn woord... ...dat ik Nelly geen schop kan geven... ...omdat wij zakelijk zijn verbonden. Ah, jullie hebben... Winkeltje. Uh, nee hoor, een keldertje. Net zoiets als dit eigenlijk. Uh, kijk, Nelly en ik zitten, het wil zeggen. Nelly ligt dan dus in de herenverwenderij. In de wat? In de herenverwenderij, Je verstaat hem man toch? Ja, maar wat is dat dan voor een vage Ach, Nou Kijk, pa. Je hebt toch wel eens gehoord van de bloemen en de bijtjes? Daar heb ik wel eens van gehoord. Nou, ja, ja, Daar heb ik wel eens van gehoord. Ja, ja. Maar wat heeft dat met zijn handen te maken? Nou, luister. Even streed, ja. ja. Verwennerijen. Wat is nou voor jou verwennerij? Morgen, is vroeg een bakje koffie op je bed met de krant. Nou kijk aan, voor jou is het een krant en een kopje koffie op bed en voor een ander is het uh, uh, nou ja, uh, Nelly. Ja. Op bed? Het, uh, oh oh. Ja, nee nee, Nelly is uh, uh, uh, zal ik het zeggen een gastvrouw in de heere ja, Zo. Zeg, uh, ken ik die uh, Nelly van jou? Hoezo? Nou, ik dacht anders uh, kunnen we misschien bij haar uh, een koffie gewoon. Uh. Oh, wacht even. Ja, ja, en je jagen zeker even in een wipje voor noppen en voor niks laten verwennen. Oh, nee. Ik ben dat hele stuk om me lopen, Dat doe ik niet meer aan mij. Kom. Goed, daar heb ik geen vunt meer voor. Nee, ik wou alleen maar voor dit. Uh, te kijken. Voor de koffie. Eh, koffie heb je hier ook. Nou, Maar niet met zo'n lekker stukje. Ga er nou maar over uit. Motorkoek erbij. Ik ja. dacht dat ik moe werd voor Nelly, maar ik word gek van die ouwe. Heb je het alle jaren kunnen uithouden. Ik doe wel een sport. Dat is mijn redding geweest. Ja. Sport. Ja. Sport, hem zitten. Die gekreukelde gebaksdoos. Die hebben zijn dat... leven de nood geen sportweld van binnen gezien. He, he, he, he, he. Nou, deze gekreukelde gebaksdoos, die hebben het over denksport. Ja, daar heb ik me mee overeind gehouden. Kijk, als mijn ouwe... Vader, zal ik maar zeggen, weer eens uren zaten zaneken, dacht ik. Een oude vervelende zeur. Negen letters. Lamstral. Precies. Nou, zie je wel? Jij kan ook denksporten, als je je beste boven doet. Er bestaat voor mij maar één sport. Dat is vissen. Ja, daar word je ook wel moe van. Nee, daar word je helemaal niet moe van. Daarom is dat zo'n fijne sport. Het oh. is uitrusten, relaxen. Herenverwennerij eigenlijk wel ergens. Ja, ik heb dat nog nooit van in gezien. Ik bedoel, ik hou wel van de haring hier uit en van een lekker bekkie, Maar om dat nou weer zelf te gaan vangen... Nee, ja, nee. op, op lekker bekjes heb ik ook nog nooit in mijn leven gevist. Maar snoeken wel, die geven straat. Brazen, maar bars. En dan is het net, kijk als je laantje uitgooit. Alsof je zorgen met je haak in naar de bodem verdwijnen. Rust, het is, het is, het is een rustsport. Zou voor jou niet gek wezen, hè? Met. De hele dag met mijn hengel in mijn hand. Dobber in een bootje. Jij hebt toch een bootje? Ja, ik heb een bootje. Ik heb een engel. Nou, nou, dan gaan we toch vissen. We gaan voor onze rust, pa. Oh, je maakt thuis water. Jullie lekker vissen maakt thuis water. Hey, rustig naar nou mijn ouwe. Rustig, je mag mee. Hup. Uh, Laat nou maar, Peekie. We hebben toch iemand nodig om te hozen? Ah, thuis. Ja. Na een dag hard werken. En een borreltje zouden we wel in fietsen. Ah, Dijsje, pa. Ik kan geen fietsen meer horen na een dag in die stalling. Maar ik had het toch over een borreltje? Het zou er best in gaan. Ja, dat zeg ik. Een borreltje zouden we wel in fietsen. Dermogenis pusillus beta splendens Colicia labiosa. Limia melanogaster. Ik denk dat de fles al leeg is, jongen. Ik ben bang dat we te laat zijn en dat die dingen staan al uh, leeggedronken. Harry. Afanius Iberus en Ottocinclus Flexilis. Ik. ik verstaan hem niet. Nou heb ik hem al nooit begrepen, maar ik versta hem nou ook al niet meer. Wat hij je, Harry? Loricaria parva. Dat is vast een hele lange ziekte. Eh, uh, hallo, Harry. Har, hallo. Weet je nog wie wij zijn? Corridoras palliatus en Corridoras punctatus. Nee, die zijn wij helemaal niet. Helemaal niet, coriplay en Corridiggers. Dat zijn wij niet. Dat, dat zijn vast een paar van die ongure vrienden van hem. Een... Ik vertrouw het niks. Thais, laat even staan, Harry. Thais, waar zit je? Colisa Lalia. Oh, uh, ze zit in de. Uh, uh, wat zei je? In de keuken. Blijf even hier, pa, ik ga van de Thais. Nee, nee, ik ga met je mee Ik plaag niet bij die gevaarlijke gek. Daniel De Vario rica. Eh, uh, Threes. Thijs, Harry is ernstig niet goed met zijn hoofd geraakt. Nou, dat kan je wel zeggen, ja. Ja, ze is het met je eens, Peek, jongen. Eindsig geeft je voor één keer gelijk gefeliciteerd. Maar ik vind het ook, hoor. <laughs> ik ben het beetje je eens. Die flapkwalis is natuurlijk nooit helemaal gezond geweest. Maar ze kunnen hem nou beter meteen omslaan. Oh, wat zou dit een feest zijn? Hij, hij, hij, hij, hij, hij, hij, hij, hij is uit zijn bol, Threes. Hij slaapt er een taal uit. Dan lusten de honden geen brood van wat aan Help, Beek. Maar jij hebt dat dus ook gemerkt. Ach nee, ik vind het alleen een grote bak. Hm, zij vindt het een grote bak. Nou, ik kan er, ik kan er ergens eigenlijk ook wel om lachen. Ik kan er helemaal niet om lachen. Oh, en dat zeg je net. Tozi, dat hoor ik je net zeggen. Zeg, Beek, zou zij ook een beetje kieriewiet zijn geworden dat het bij jullie in de familie zit? Ik vind die bak te groot. Welke bak? Die Harry op zijn kamer heeft, die grote glazen bak. Wat, wat, wat moet hij nou ermee? Die is voor zijn vissen. Voor je, voor je vis. Ja. Ja, ja, ik, ik, ik, ik begrijp er niks weer van. Nou, ik wil, ik wil zeggen, eigenlijk ook niet helemaal. Nou, kom, kom, laten we maar even gaan kijken. Pristella Ridley, Hatemania Melanora en Hemigramus Oxelivere. Karne, ja, binnen. Ah, de nommelen eigen, gaan ja, maar kraken. Nou, ja, precies. Wat is dat voor een enorme bak? Mijn aquarium. Waarvoor? Voor de Carnegiella Strigata bijvoorbeeld. Dat is niet waar. Zo'n bak is voor vissen. De Carnegiella Strigata is een vis, oude man. Het is de zogenaamde gemarmerde Bijlzalm. In het aquarium kun je een balvis kwijt. Wat heet, wel twee. Ja, maar als je toevallig een mannetje en een vrouwtje treft, nou, dan kan je er een bakje bij zetten in verband met de <laughs> Ik wil mijn nieuwe hobby groots aanpakken. Is een hobby? Zeg, luister eens even achterlijk. Je hebt al een poes. Wat moet je dan nou nog met vissen? Nou, die poes te vrij te geven, natuurlijk. Ah, wat een walgelijk idee. Nee, ik heb mijn handen afgetrokken van de verwerpelijke mensheid. En ik heb bij mij het lot der dieren aangetrokken. En wat stond je dan net te wauwel in het Chinees? Dat was Latijn. Ik leer de namen der vissen uit mijn kop. Ja, maar Harry, als je nou vissen wil... ...waarom neem je dan geen kommetje met twee goudvissies? Ach, twee, zo'n Carassius Auratus, heb toch iedereen... Hoe komt ieder aan? Uit dit boek, mijn eerste aquariumboek. Heb je er nog meer dan? Dat is de titel... Nou, ik vind me niks... Een poes, een zwembad vol vissen. Straks een bekatten in mijn huis. Nou, moet je nog kijken. Het is nou eens ruimte voor zijn bed. Dan gaat hij toch lekker met de vissen leggen. Uh, gaat die bak vol met water? Helemaal. Nou, dit houdt hij nooit. Jawel, jawel. Daar heb ik extra naar gevraagd. Het kan vol met aqua. Heerlijk helder aqua. En dan de vissen. En dan heb ik elke avond heb ik iets om naar te kijken. Net als naar de televisie, maar dan zonder geluid. Ja, ja. Zoiets als het journaal voor gehoor gestoord. over gestoord gesproken is, hè. Zeg, dan krijg ik me ineens een kanje van niet. We hoeven helemaal niet in dat bootje van huap het water op om te gaan vissen. Nee, we sturen halve zool hier het park in. En dan leggen we een hengeltje in zijn bakkie. Ben je thuis en toch even het. Vissen in mijn bak? <laughs> ja, ja. Ga je er gewoon een paar nieuwe vissies bij... Die kon die huppel de of zo, dat ik lijkt met een leuketje. Over mijn lijk. Nou, als dat per se moet, graag. Meneer, vissen is verachtelijk. Zijn verachtelijk, daarom vreten we zo op. Met zo'n haakje in zijn bek. Bah, een vis hebben we ook gevoel. Een vis is een edeldier. Nee, Harry, dat is een paard. Ja, een paard is een edeldier, ja. ja. Ja, maar dan ga je toch niet op vissen op een paard. Zeker met een winterwortel in je engel en, en op een stekje gaan zitten. Nee, dat vind ik niks. Jullie kunnen klessen wat je wil. Ik heb mijn bestemming gevonden. Dieren, dat is het wel voor mijn... Ja, nou, uh, laten we dan nou maar gaan eten. Ja, laten we dat in godsnaam maar... Wat eten we, Toos? Vis. Ik ga wel naar die Chinees. O, oh, en ik groeit je met Schoon Amsterdam. <tie> Een kapitaal staat al over de boog. En nog een laatste poot. Als ons gaat de boot naar de been. Ik ben over zes maandjes terug. Hey. Ah, wat is dat okay. toch heerlijk? He? Ja. Zeenlucht, oh, wat heerlijk. Hij, hey, mijn neus slaat helemaal open. Ah, raak je pik. Hey. Raak je het? Ja, rotte vis. Wat? Ik raak rotte vis. jij hey, ziet helemaal groen. Zo voel ik me ook. Kijk, kijk aan! Hé, kijk de cafeetagen, de helft van het nachtelijk afval. Nog geen twee meter buiten gaat. En hij is nobody. Weet je wat jij bent? Misselijk. Nobody. En ja. misselijk. <laughs> nobody is misselijk. Nou, behalve half uit, <laughs> Ja, zo ken je wel weer, hè. Zeg, zeg hè. Als je moet spugen, doe dat dan met de wind, mee. <laughs> ja, doe dat even dan. Nou, als ik nog niet misselijk was, ouwe, dan weet ik het nou wel van jou. Hè? Lachen om een Sandersmans leed, eh, bach. Het is humor. Het is humor, Sandersmans ellende. Het is humor. Men lacht niet om iemand in goede doen. Men lacht om het ongeluk. Kijk, als iemand bij wijze van spreken het water inlaat, het, dan lacht men. Ja, is dat zo, Fokke? Nou, dan denk ik dat ik nou eens heel erg ga lachen. Heel hard ja, ga ik, lachen. Dat, als je daar zitten. Als je gaat staan, dan wordt het wiebel alleen. Dan wordt het Ga nou zitten, straks laat hem om. Nou, Ja, nou, dan vallen we met z'n drieën in het water. Dan kunnen we met z'n drieën eens heel hartelijk lachen. Ja, maar ik kan niet zwemmen. Ja, wat ellendig. Maar het verhoogt toch alleen maar de pret. Hier, hier, hoor je nou wat voor vrienden jij hebt, Peek? Lachen, lachen, lachen om anders manselende. Ja, nou, wacht jongens, rustig, Ik denk dat ik de boot hier maar stille. dank. Ja. Ja, die steek hier lijkt me wat. Ah, ik ken het hier wel, jongen. Ik ken het. Je hoeft hier alleen maar in je handen te klappen en de vissen springen je botel in. Nou, hier is Allemaal een hengel. Ga eens even opzij hè. Zo, ja. Ja, pa, ja. Ga je weer een tas met spul Ja, ja. Ach, ik hou daar zo van. Van de stilte. De va Van de natuur. Ach, ik leef weer. Dan is er... Daar zit er niks in je kop. Er zit er niks te tetteren, geen auto's, geen fietsbellen, geen konden werven, Rotjes, vuurpaden, klapkogum. Maar bovenal, vooral, geen schitterende radio's. Nee, nee, alleen... Een oude tetterende, schetterende, bellende, zandekende, onze ja, rust ja. verstoord. Waar dan? Uf. Ze willen niet erg bijten, hè? Zullen we een stukje verderop gaan? Ja, misschien moeten we even in onze handen klappen. Waarom? Nou, volgens Fokker springen de vissen dan spontaan de boot binnen. Ja, ja. Heer, geduld, geduld, ja. mijn heren, geduld moet je geduld. hebben. Ja, ja, geduld, ja. Want dat heb je de jeugd van tegenwoordig niet meer. Die wil ik zo kras, boom, boom, hop, een potje binnen binnenhalen. Ja, en het liefst gerookt. Ja, maar de ware visser heeft geduld. Wij moeten wennen. Wennen aan de wormen. Het is een kwestie van eerst vertrouwen, dan pas. Hap. En dan heb je hem aan je engel. Zo gaat dat? Je vrijt toch niet iets op wat je niet kent? Doe je niet! Nee, ik moet überhaupt niet aan eten denken. Nou, nou, ik wil. Ja, nou, je zegt, een happy zou inderdaad niet zo ge... thuis niks meegegeven. Jawel, wel niet thuis. Nou, nou dan. Nou, je zegt... Uitgehongerd ben ik. Ga, ga eens weg uit Hoppie, hoppie, hoppie. hoppie. Ja, die, die, die, die, die, die tas staat hieronder. Ja. Nee. Uh, God. nou nou nou nou nou nou nou nou zwaar zeggen zit voor een, voor een wezen als een boterham in? Faan, oh, wat goed hè. Als wij happen, happen de Opsie, vis ook misschien. Ik oh, dat je er door je strot kunt krijgen. Eh, in buitenlucht. Buitenlucht ja. maakt honger Nou, mensen. maar maakt het mis. Nou, de pest dat zijn geen pakjes boter. Maar dat zijn... Dat zijn bakstenen. Dat bakstenen. Wat doe ik? Hoe kan ze dat nou doen? Hoe kan Tozi dat nou doen? Toch daar houden wij toch niet van? Dat moesten wij toch niet? Wie, bakstenen zit toch ineens niks op? Dat mag nog eventjes. Hier, Til, Tilke, er zit nog een brief bij ook. Geachte dierenbeulen. Dat is van Harry, dat voel ik aan mijn water. Terwijl ik jullie boterhammetjes naar binnen smikkel, raad ik jullie aan die bakstenen naar binnen te werken en daarna de plomp in te springen. Ik hoop dat jullie naar de bodem zakken en door de vissen worden opgevreten. Dan kunnen jullie zelf eens voelen, hoe het nou is. Ha, ha, ha. De wrekelende dieren. Ja, van... nee, dat kan niet. Dat zie achterlijke idiote slagen van me. Die had toch ja, ja. echt, echt raap voor het gekke huis. Wil dat, wil dat zeggen, Peek? Bedoel je dat hij daarmee ja. duidelijk te maken heeft? Dat er, dat, er, dat er geen motor aan mijn bord staat? Dat probeert hij daarmee duidelijk te maken, ja. Ik, ik, ik ben, ik, ik, ik heb even confus. Ik, ik heb nog geen woorden voor. Nou, dat is er voor het eerst, opa. wie ja, ik? Opa! Ja. Moet jij eens luisteren, misselijke grauwe bakken, glaas, getaas op grote, groene. Nou, je, je kan voor fokkers zeggen wat je wil, maar hij wordt er wel lekker rustig van, hè, he, van het vissen. Wat een rustsport, zeg. Niks aan de hengel, niks in de tas, uitweeën. Mijn duis. mijn duis is dichtgeslagen, van luister ik dichtgeslagen. Oh, nou, nee, ik heb ze al gezien, maar in hoor. Laten we maar teruggaan. Eh, ik dacht dat we samen gaan vissen. Jij was misselijk. Ja, met een nadruk op was, maar ik ben er helemaal bijgetrokken. Van het leedvermaak. Vangen hier niks. Happy. <laughs> Wil niks gevangen hier en verderop ook niet. Het is gewoon een ja, dag. dag niet. Jou, zal ik jou eens wat vertellen, Peeky? Die man van Zwagen van jou die heeft gewonnen. Die heeft nou zijn zin. Ja, huip. Ja, die wou deze dag naar de galamis helpen en het is hem gelukt. Ja, huip. Alleen met de babaksteentjes. Nou ja, de Holles eraf. start die motor Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Maar ik had toch wel even een beetje meer guts verwacht van de twee zeebonken. Nou alsjeblieft maar op. Paddeltje, paddeltje. Nou, rustig. paddeltje. Rustig. Ik kan niet wachten tot we weer thuis zijn. Oh, de bloedhond. Dan zal ik die dinges die dwaal eens uitvringen boven zijn aquarium. Dat die al die vissen er misselijk van worden. Ja. Nou, gaat het? Hé, hey. hoop. Huh. Wil je niet? Wacht hem maar even. Wacht even. Wacht even. Ja. Ja, hij, hij, hij is toch niet eh? Uh, ben je gek? Hé. Hey. Ik eh. Uh... Ja? Ja. Uh, ja. Wat is, uh, ik uh, geloof dat er benzine op is. Nee! Hey. midden op de oceanen we hebben we geen benzine meer. Geen vissen, geen brood, geen benzine. Hallo! Zal kraken. Ken jij een beetje roeien, Heb Ja. Nou, jongen, er is te werkende de winkel. Ja, en graag. Als ik een roeispaan had. Hoe. hoe. hoe. doe je dat? Nou, ja, maar ik heb geen roeispaan. Tussen. Dus, uh... dus kan ik niet roeien. Geen vissen. Geen brood. Geen benzine. En geen roeispaan. Hallo! Oh. <laughs> ja. Met onze handen teruggepeddeld, uren onderweg, blauw van de kou. Uren? <laughs> uren onderweg? Ja, sukke handen had ik, handen. Ja, Kun je nagaan? En hij had nog maar drie minuten hoeven te peddelen. <gay> Daarna viel hij in één flauw. Ja, ja, had ik een wegtrekken, plotseling in één platen. Ik kwam pas weer bij, toen we al land waren. <gay> heb ik liggen aalen, peek, peek heb ik liggen Ik Heb ik liggen snurken houden, <gay> de hele weg. Nou, bestaat. Het. Ja, ik wil er niks meer van horen. Het is dat jij me hebt tegengehouden, Peek, maar anders had ik jouw land. ...had ik 1, 2, 3 van boord Het Gelijk met die bakstenen. <tie> gelijk uh... met... Wat een mop. Ja, wat een mop, hè. Zeg, bestel mij nog een whiskytje, Peek. Met water. Water? Nooit, nooit meer water. dat <tie> lachen. Ja, ja, de natuur heeft overwonnen, dankzij mij. Ja, jij bent nog niet met ons klaar, jochie. Je dus dat ik er te moe voor ben, maar anders had ik je binnenste buiten gekeerd... ...en zou je aan die hyenas in artis te gegeven. te geven. Moe, moe, dood, moeie ben ik. Ik ook. En genade, want daarvoor zijn we toch gaan vissen. Ja. Ik wed dat dat de laatste keer geweest is. Jullie zie ik niet meer vissen. Ja, ja, de wrekende dierenvriend heeft toegeslagen. Maak het niet te erg, Harry. Maar, nou, waarom niet? Wat heb ik van jullie te verwachten? We moeten wel Nee, de dieren die geven mij kracht en reden om te leven. En ik merk het al, ik merk het nou al. Vroeger pisten de honden over mijn schoenen. En nu geven ze me kopjes. Ja, ja. De dieren zijn menselijk, en de mensen zijn dieren. Halleluja. te weer. Nou goed, heb een whisky, Harry een schoteltje melk en wij nemen een neus ouwe. Ja. ja, en doe er een broodje bal bij, En, en uh, zes broodjes bal bij en een tosti. Thomas. Oh, je wordt er zo moe van, van de gepedel dood en een honger. Zo, hè. nou, nog maar één borreltje liggen de kou. In mijn eigen lekkere warm huis. Nou, ik weet niet wat het is, maar de vochtige kruipt nog steeds op. Het is net. Het, het is net of. Uh, oh, Pijk, het is je kleder Wat? Maar je kent het hele op. Wat is dat nou? Nou, ik heb dat één keer zelf gehad. Laat mijn waterbed leeggelopen. Er zat zo'n gat in. We hebben het eigenlijk met roken. Ik we er de pad, dan zat hij een halve meter water. Thijs, Thijs! Hier, de kamer. Hari's kamer? Nee! Gadverdamme, wat een kledderzooi. Zou zo'n tapijter nou tegen? Ik kan... Nou, ik niet. Ik kan er niet tegen. Thijs. Thijs, waar van me? Je hebt natuurlijk de hele dag zitten janken, vandaar dat het hier zo'n vochtige boel is. Schijn toch eens uit te aanslaan. Het komt er met mijn schoenen binnen. Ach, nou ja, wat is er nou gebeurd? Kijk dan zelf. Dat aquarium is helemaal leeg, helemaal leeg. Wat, Wat is er hier gebeurd? De hele kamer staat onder. Mijn aquarium, mijn vissen. Het bas te voegen in al dat water. Al dat water, dat komt zo in. Mijn vissen, waar zijn mijn vissen? Ga, ga weg, poes, nou even niet. Maar, maar zijn mijn vissen nou toch? Hou water. Er is genoeg water, kijk om je heen. Adies. Dat ga jij allemaal betalen. Allemaal. Ja, dat kan me niet schelen met mijn beta splendens en mijn collisie labiosa. la Waar is mijn. Jong hè? Ja. Weet jij wat ik denk? Ja, pa. De enige die hier vandaag vissen heeft gevangen, en opgevreten is. <lacht> Ach kom op, Place. Dat tapijt droogt wel weer op. Hé hey, Harry, ik ga dat zo'n poes door die palen nemen hè. Die is wel een mens hoor. Je hebt geluisterd naar de Brekers, of de dagelijkse beslommeringen van een wonderlijke familie. De rolverdeling was als volgt. Peek de Breker Piet Reumer. Trees zijn vrouw Tony Huurdeman. Harry Sakko van der Maade. Huip Ben Hulsman. En Fokke Johnny Kraakamp senior. Technische realisatie Henk van der Steeg en Teun Lammes. De regie had Hiro Muller.